Bij je kijkt, weet je waar het dan op lijkt. Pap, maar dan een beetje raar. Alles door elkaar. Aardappels met chocola, boompjes met vanillevla, waterijs met kaasondu, aardbeien met jus. Daar komt de auto van toe, toe, toe, Doe je mond maar open, ja dat doe jij heel goed. Hey! Als je in je buikje kijkt, weet je waar het dan op lijkt. Pap, maar dan waterijs met kaas fondue, aardbeien met jus. Daar komt de fiets aan van tringelingeling. Doe je mond maar open en hoor eens dus wat ik zing. Hey, als je in je buikje kijkt, weet je waar het dan op lijkt. Pakt maar dan een beetje raar, alles door elkaar. Aardappels met chocola, bonjes met vanille. waterijs met kaas fondue, aardbeien met jus. open, 1, 2, 3 Als je in je buikje kijkt, weet je waar het dan op lijkt Wat maar dan een beetje raar, alles door elkaar Aardappels met chocola, bontjes met vanille vla Water kaas met kaasvonduur, aardbeien met jus